Jobboot met het NOS Journaal. Het was vorig jaar wereldwijd een halve graad warmer dan gemiddeld. Dat zegt het Amerikaanse Meteorologische Instituut. Daarmee staat 2011 in de ranglijst met hoogste temperaturen op de 11e plaats. Het Weerinstituut spreekt van een trend. Het is al het zoveelste jaar op rij dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur zegt. Bijna alle warmterecords bovenin de lijst zijn van deze eeuw. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben vijf mannen zich in brand gestoken bij een protestactie. Drie van hen zijn met ernstige brandvonden in het ziekenhuis opgenomen. De mannen deden mee aan een demonstratie tegen de hoge werkloosheid. Al maanden wordt in Marokko geprotesteerd door hoogopgeleiden zonder baan. Zo hebben 160 mensen begin deze maand een gebouw van het ministerie voor Onderwijs bezet. De demonstraties worden vaak met geweld neergeslaan door de politie. De werkloosheid in Marokko ligt op 9%, maar bij mensen die net zijn afgestudeerd is dit 16%. Een 15-jarig meisje uit Arnhem dat zaterdag in haar huis werd neergestoken is aan haar verwondingen bezweken. Dat meldt de politie. Het meisje lag sinds het incident in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie hield kort na de steekpartij een jongen van 14 uit Capella aan de aan. Dinsdag werd nog een 17-jarige Rotterdammer gearresteerd. Bij de steekpartij raakte ook de vader van het Arnhemse meisje gewond. Over de toedrecht van de steekpartij is nog niets bekend. John de Mol is uitgeroepen tot omroepman van het jaar. Het is al de derde keer dat hij die prijs krijgt. De Mol wordt geëerd vanwege de groei van zijn bedrijf Talpa... Met de Voice of Holland als aanjager heeft hij Nederland nog steviger op de kaart gezet als creatief televisieland, zegt de jury. De mol kreeg de prijs in Hilversum uit handen van de omroepman van vorig jaar, Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL. Het weer, vannacht buien met kans op hagel na de sneeuw en onweer. Morgenochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon. Het wordt tussen 5 en 8 graden. Dit was het.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 klassieken. Electropop, techno misschien. Voorlopen daarvan. Je zou het nooit uh, kunnen weten. 1982, het jaar van uh, Patrick Cowley. Mindworp. Ik uh, zag uh, van de week een reportage met uh, allerlei discjockeys die ineens uh, hun uh, pensioengerechtigde leeftijd uh, bereikten. Daar zat ook uh, Ferry Maat Dat is toch een beetje een held uh, voor mij geweest. Uh, zeker omdat ik uh, als uh, radiopiraat uh, um, min of meer ook wat dat soort muziek eh, draaide. En hij eh, trok dan eh, de importen binnen. En dan had hij een uur de tijd voor. Om dat allemaal een beetje bij elkaar te krijgen. Ja, en toen kwam eh, onder andere. Dit eruit. Eh, Mind Warp uit 1982. Je zou. Eh, haast denken. ja, nou, het is wel een beetje primitief. Maar goed. Eh, het maakt ook eh, op zich niet eh, zo gek fel uit. Eh, 20.000 kinderen. zaten er vanavond of vanmiddag. in de Amsterdam Arena. Maar hier in deze studio zitten. vijf muzikanten. Eh, laat je maar eens horen. Goehoe! Denk je aan, maar sla even een mooi bruggetje. Uh, nou ja, goed. Uh, uh, ze hebben net een muzikantenmaaltijd maaltijd achter de rug. Uh, heb ik, uh, heb ik uh, net uh, vernomen. Uh, tenminste, of de een gaat. Ik geloof dat de een die gaat een muzikante maaltijd nuttigen. Dat is de drummer van de band. Gijs. Ja. ja. Mag ik pak je even de microfoon? Ja, dankjewel. In de studio Riders Rain. Dat zijn ze. En Gijs die heeft uh, de moed uh, gepakt om uh, als eerste de microfoon te pakken, uh, een muzikantenmaaltijd. Waar bestaat dat uit? Nou in ieder geval uh, redelijk vette hap, vette <laughs> bek <back>, zou <ik laughs> maar gezegd. Uh, uh, uh, gebeurt dat uh, regelmatig dat, uh, dat als jullie ergens een uh, optreden hebben gehad, dat, uh, dat jullie dan nog ergens uh, ja, de plaatselijke absoluut. febo of zo ja, uh, ja, gaan? Ja uh, absoluut, dan maken we wel de, de plaatselijke snackbar ja, onveilig. Regelmatig. Ja. Uh, ja. ja regelmatig. Regelmatig. Ja. Uh, uh, sta, uh, staat het goed met de optreders? Ja, de, de, de, de afgelopen wereld. maand was lekker ja? En nu zijn we eigenlijk weer aan het zoeken naar Nieuwe misschien uitdaging, wat, ja, Nieuwe uitdaging. Ja. Goed euh, Dat is Gijs uh, Ik ga nog eventjes naar rechts Want uh, daar zit iemand Die wij al eens eerder in de, deze studio hebben gehad maar inderdaad, toen, inderdaad. toen onderin, uh, onder een andere bandnaam. Ja, One More Band. <laughs> ja, <laughs> ja, er zit nog één lid. Uh, dat is de dame in het uh, gezelschap. Ja, pak maar. Ja, ja, dat is. Uh, ik ja. <laughs> Ariane en Vincent. Uh, want jullie hadden hier ooit uh, in het legendarische uh, nachtenprogramma uh, The Night Walk. hadden jullie hier eens een keer een, uh, ja, een uh, akoestisch optreden, geloof ik toen. Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Ja. Ja. is ook alweer, denk ik, drie, drie jaar terug. Minstens. Nou, zeker wel. Het ja, ja, ja. was de tijd uh, van, uh, van One More. Op bent dat is de spannend. laatste keer dat we hier ja. geweest zijn? Hè? Ja, dat is, een tijd uh, dat is inderdaad een tijd geleden, maar uh, jullie zijn uh, met z'n tweeën uh, dit begonnen samen. Of yeah. tenminste in ieder geval, jullie hebben jullie zijn verder gegaan met uh, met met die met deze drie mensen uh, die er nu bij zitten, uh, even over uh, dat verhaal. Um, wat was, uh, Was dat gewoon een muzikale reden waarom jullie dit zijn, uh, zijn gaan doen? Ja, de, de reden dat we uiteindelijk een nieuwe band zijn gestart is eigenlijk toch wel omdat we verschillende muziekstijlen hadden. Ja. En uh, ja, toch wel andere voorkeuren. En uh, ja, uiteindelijk hadden we, Gijs hadden we wel bij Wommer Band betrokken als drummer. Ja. Dat heeft twee repetities geduurd. Ja. <laughs> toen nou, heeft hij de drumsticks gedaan. Ja, e meteen. Uh, uh, de auditie goed. was meteen de Zwanenzang. Nou, nou, <laughs> ja, bijna <laughs> nou, okay. wel. Ja, eigenlijk was het wel duidelijk dat, uh, ja, dat we niet uh, met Wommer Band door konden gaan. Nee. Dus uh, we zijn wel goed uit elkaar gegaan. En ja, uh, nou ja weet je, je moet gewoon uh, muziek maken is ook gewoon plezier hebben. Ja, dat, was dat, uh, hartstikke dat is hartstikke logisch. Ja, natuurlijk. Dat, dus uh, uh, uiteindelijk hebben we, nou ja, toen met Ariane en met Gijs, uh, hebben we andere bandleden gezocht uh, om ons aan te vullen. Mm -hmm. Dus dit is, uh, dit is uh, zeg maar uh, Riders Reign. Uh, even over, over jouw uh, verhaal. Uh, want uh, ik, ik neem aan, jullie, jij en Vincent kennen elkaar al wat langer uh, dan vandaag. Ja, he? dat klopt. <laughs> ja. Uh, nou, wij zijn begonnen toen ik denk ik jaar 15, 16 was of zo. Ja, schoolbeentje. Nou, niet, we waren eigenlijk een duo. Ja. Vincent was de broer van een vriendinnetje van mij. <laughs> ja. En ik was een keer op verdag. Ik ja. geloof over op een feestje of iets dergelijks, bij jullie thuis in ieder geval. Ja. Ja. En toen uh, kwam Vincent naar me toe die zei: Goh, ik heb gehoord dat jij kan zingen. Ik zei, oh, is dat zo? Ja. En zeiden, ja, en ik kan gitaar spelen. Dus wat denk je ervan? Laten we een keertje samen wat gaan doen. En uh, toen uh, volgde er uh, nou, een keer een, gewoon een gezellig avondje, of zo hebben we een beetje covers zitten spelen. Om te kijken of het klikte. En nou, dat klikte. Ja. Toen zijn we samen als duo verder gegaan. Toen hebben we eerst gewoon. Uh, uh, een beetje geprobeerd liedjes te schrijven en ja. zo. Nou, hoe ging dat? Zo, uh, zo, uh, op zo'n zolde kamer? Dat... Nou, Zing Vincent, Vincent was al, de al de bezig de met, met liedjes schrijven. Ja? Die, die, die was best wel creatief op dat moment. Ik had er nog helemaal geen, ja, geen idee van eigenlijk. Ja, nee. Maar uh, hij, hij kwam gewoon met zijn nummers. En uh, dan gingen we kijken wat we ervan konden maken samen. En soms dan had ik uh, ideeën voor de tekst of zo, Of uh, misschien melodisch wat veranderde. En uh, uiteindelijk hebben we dan... Uh, nou, ik denk wel een stuk of tien nummers samen gehad. Mm -hmm. Die ja, hebben we dan... Uh, we hebben nog een demo gehad. Ja, we hebben zelfs een demo gehad. Ja, ik heb die demo. Echt? Van From A 2 V? Nee niet, die, nee, niet die. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee ik dacht okay. dat je het over, over die, over die, die wow. band had. Nee, die, want dat was nog allemaal From A to V. Dat was de ah, duo. Ja, daarvoor, want ja. Ik ja. denk ja. Dat wij al zeven jaar kennen, denk ja. ik. Zoiets. Ik ging toen een auditie doen voor het conservatorium. En toen ja. zeiden ze, je moet uh, een band gaan uh, vormen. Ja. Toen zijn we pas gaan zoeken naar een echte band. Want daarvoor waren we met z'n tweetjes. Ja. Toen zijn we dus one more band gaan vormen uiteindelijk. Ja. En daar zaten uh, vriend Stamper bij. Juist. En, uh, en uh, Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. ja uh, ik, ik heb begrepen dat uh, Stamper, uh, die, die zit nu geloof ik... Uh, met Rob. Met Rob in een ene, in een puntbandje. Punk ja, ah, ja, nippel. Ja, ja, klopt. Ik ook maar eens eventjes uh, met die jongens even gaan praten. Dat lijkt me wel leuk. En uh, jullie zijn uh, dit uh, gaan doen. Ja, wij zijn totaal andere kant op gegaan ja. inderdaad. Uh, hoe was het? Uh, want want uh, ik, ik kan, kan me nog herinneren dat jullie met z'n vieren waren, dus hè? Uh, dat is mm -hmm. meer, dan, uh, meer dan twee jaar terug. En dat het, ja, het was zo'n idioot gezellige boel was het, uh, was het die <laughs> ja. avond. Dus, uh, vooral, vooral die stamper, dat was, uh, dat wa, dat, die kon er wel wat van. Uh, oh ja, dat is eigenlijk zo'n wiskunde. is ja. ja. altijd dus, een uh, gangmaker geweest ja. inderdaad. Ja, ja. <laughs> ja die, die, die, die, dat, dat staat me dan zoiets bij. Overigens, dan wil je natuurlijk weten, hoe zijn die opnames? Nou, ja, kijk, dit is er nog zo een. Komt-ie, Komt nog een keer. <laughs> Is this what I am? Dat was, was een beest uh, ja ik uh, moet je eerlijkheidshalve bij zeggen, uh, ik weet niet wat de, wat de staat van de band is, of het uh, actief is of inactief, weet jij daar iets van? Uh, Volgens uh, vol de geruchten, inactief. Ja. Inactief! Hallo, is er, wordt het niet eens tijd dat jullie er uh, weer eens wat aan gaan doen? Het, het lijkt me wel erg uh, fijn als dat ook gebeurt, kijk, daar hebben we onze techniek koning. Uh, Marcus van Dam, uh, welkom. Uh, maar goed, uh, jullie weten niet uh, hoe het uh, erbij staat te hebben. Want uh, jij, jij uh, hebt iets met uh, de zangeres. Ja, niet in de zin van, maar jullie kennen elkaar. Nee, jullie kennen elkaar, <laughs> toch? Ja, we zitten bij elkaar in de klas, net zoals Louis. Louis zit ook bij ons in de klas. Ah, ah, ah. Louis, ja. hallo. hallo. Louis. Ja. <laughs> uh, wat is het eigenlijk voor een... Ja, uh, M misschien dat Louis... Uh, ja, laat Louis, ja, laat dat Louis uh, hebben ze jou niet uh, gevraagd om um, daar wat, uh, wat te gaan doen? Bij uh, Base -Noir? Noir? Nee, nee. Ik, heb ik gewoon, nee? De, Mensen hebben uh, ja, ze natuurlijk gevraagd, maar ik had de keuze tussen Riders <tot> Rain <tot> of Base Noir. Dat <tot> was de keuze natuurlijk al wel ja. duidelijk. Ja, ja. ja. ja. ja dat is ja, ja. Voor, dus voor de hand liggend dat je dus uh, voor deze ja. gezellige club ja. hebt gekozen. Ja, uh, nou ja, goed. Uh, maar jij zit samen met Ariane en... Uh, bij Jacqueline in de klas. Ja, ja. in het vierde jaar allebei. Ja. Ja. Uh, hoe is dat? Uh, gaat dat. Uh, wat wat, wat, wat uh, steek je op, in zo uh, in zo uh, op bij zo'n opleiding? Nou ja, je. Uh, Kijk, er is, het zijn eigenlijk twee gedeeltes. Hè. Je hebt echt het technische gedeelte, dus uh, je instrumentbeheersing. Maar er komt natuurlijk ook een sociaal gedeelte bij kijken. Ja. Dus je contacten onderhouden. en drinken. Ja. ja, precies. Nee, drinken. Ja, een bier drinken. Een bier drinken. Vet af. Ja, een muzikant. Een muzikant altijd. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus uh, dat, dus dat uh, is. Uh, maar is dat dan ook een beetje, een beetje belangrijk? Uh, dat, dat, dat hele verhaal van sociale netwerken? Want uh, ja, uh, we, we kunnen niet zonder tegenwoordig. Ja, zeker. Uh, vooral vanwege het feit natuurlijk, he, je, je kunt er een groot en breed publiek mee uh, bereiken. Mm -hmm. Bijna iedereen zit natuurlijk op Facebook, überhaupt op internet. Ja. Dus ja, het heeft wel een grote impact natuurlijk op je, op je hoe noem je dat, he, op je netwerk. Ja. En op je bekendheid. Ja, en bekendheid, inderdaad. ja, ja, ja. Mm -hmm. ja. Uh, Uitzonderingen daar gelaten uh, natuurlijk. Uh, uh, Oh, ik, ik kijk naar Job die, die zit er nog niet op, nee. begrijp ik Nou, ge geef die microfoon maar aan Job uh, Dus de vraag uh, meteen ook Waarom zit jij er niet op dan? Nou, ik zit wel op internet hoor, maar niet op Facebook nee. Nee, nee. Nee, nee. Wij doen hem met postduivend. GELACH <laughs> Kijk, ik bel, ieder, ik bel iedere dag gewoon met Gijs, ouderwets, met ja. zo'n draaischijf. En dan ja, ja, ja, ja. praten we gewoon even bij. En dat... Uh, even van die blikjes ah, uh, met zo'n touwtje er tussen ja. ja, ja, ja. ja. Oh, jullie wonen ook niet erg ver van elkaar af, begrijp ik. Nee, ja. we hebben dat tussen Haarlem en Amsterdam. Uh, met zo'n lijn... Heel oh, jullie landtouw? gebruiken de bovenleiding van, uh, van de NS. Ja, uh, precies. En dan splitsen we hem af te tram in Amsterdam. En dan komt hij zo binnen bij mij. Ja, ja, ja. Dus hebben we helemaal geen Facebook voor nodig. Nee, helemaal niet. in your Facebook. Even over... Ja, jouw aandeel. Ik weet dat Gijs uh, speelt uh, de drums. Nou, uh, ga, schat Zegelijk. ik in, Louis is uh, de, de, de, de toetsenman. Ja, ja dat, dat heb ik klopt. Goed, goed begrepen. En uh, nou ja, dan blijf, blijf jij nog over. Dat, dat, dat moet de haast een, uh, een basgitaar zijn dan. Dat is helemaal correct. ja Dat klopt. Ja, ja nee, ja, dat, ja. Dat, dat, uh, dat doe ik. Ja. Ja. Ja. Uh, Van waar uh, de bas? Chamig. Je een voorliefde? Een nee, nee ik, heb er geen, ik heb er geen geboren liefde voor gehad, maar ik heb er wel een liefde voor ontwikkeld. Oh ja. Vind ik wel heel mooi gezegd, al zeg ja, ik het ja, zelf. Ja, ja, ja. Maar nee, ik, ik speelde vroeger gitaar en um, ik zat ooit in, in een ander bandje in Amsterdam en ja. daar, um, daar hadden we een soort overkill aan gitaristen. Ja. Zoals volgens mij wel in heel veel bandjes gebeurt. Ja. En um, nou ja, er was één iemand die zei tegen zichzelf: Goh, ik ga gewoon op zaterdagmiddag een basgitaar kopen. En dat ja. was ik. Ja. Ik dacht bij mezelf, god, dat is eigenlijk best wel een heel leuk instrument. Ja, ja, ja. En uh, sindsdien uh, ja, uh, ben ik dat blijven doen. Oh, dus dus het, het, ik heb het een beetje ontwikkeld en een beetje, een beetje aangeleerd. En nou ja, goed, als je een beetje gitaar speelt, dan weet je al een beetje wat van posities op zo'n oh, zo uh, zo gitaar, op ja. een basgitaar. Ja, maar een bas bassist is volgens mij wel een beetje, een beetje leidend, denk ik, hè, eerlijk gezegd. Ja, ik doe mijn best. Hè, maar ja. <laughs> Samen met die drummer. Ik bedoel, als, als niemand ja, volgt uh, dan. Kijk, kijk, ik kijk, ik kijk, Daarom kan ik me ook voorstellen dat jullie met die blik ook uh, regelmatig contact hebben. Ja, ja, jullie zijn wel daarom de bellen gijs en ik is iedere dag. Jullie zijn de ritmesectie <laughs> ja, van de band natuurlijk. Hè. Ja. Nee, ik, uh, ja. ik doe mijn best. Volgens ja. mij gaat het best goed, maar uh, zelfs strak je toe. Ja, volgens mij ook wel. Huh? Ja. Ja, uh, over bassisten gesproken, als je, als je dit hoort, hè? Dus dit. Okay. Ja? En dan heb ik het over uh, Queen met Another One Bites The Dance. Daar komt die Bas toch wel erg duidelijk in uh, uitdrukking. Ja, ja, dat is wel een ja, heel, heel zo, mooi noem. Zullen we hem even uh, gewoon gaan draaien? Ja, ik vind het uh, uh, een hele goede keuze. Lijkt me een goed plan. Kan absoluut waarderen. Ja. Let's go. He walks really down the street. With a drink pool and a low. Ain't no sign of the sound of speak. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey. Another one bites the dust Another one buys the dust And another one gone And another one gone Another one buys the dust Yeah, hey, gonna get you too Another one buys the dust <laughs> Garden is dat een Kist de cocaïne. Uh, hebben we in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland Rock Alternative. En Gijs, ik hoorde jou iets uh, zeggen: maak je mondje maar even gauw leeg. Want uh, je redt een hap. Uh, Gaat volgens mij is toe, dat voor, ja. voor het voorgerecht van de al wij. Ik zit hier een hele zak shit weg te eten. <laughs> Uh, maar je had het uh, over, uh, over uh, grote prijzen van Nederland. Dat, nou, dat is een soort uh, wedstrijd. Is ja. dat ook iets wat, uh, wat voor jullie uh, misschien... Uh, nou, wij, wij zullen niet meteen zo hoog instappen, denk ik. Nee. Het is toch wel een van de bekendste uh, talentenjachten, als je het zo mag noemen, van, ja. van de bandjes. Of, ja. of de acts. Ja. Uh, met ook meteen als prijs Noorderslag en dat soort dingen volgens mm -hmm, mij ook. Mm -hmm. ja, wij, wij zitten meer te mikken, denk ik, op een Rob Akda Award. Of... Uh, ja, meer lokaal misschien. Je hebt... Uh... Ja, prijs van de bolle Zo'n beetje dat, dat soort prijsjes. Heimond ja, Popprijs misschien? Ja, ja, ja dat idee. Dat soort dingen. Ja, ja. Uh, is, uh, helpt het dat je. Want ik heb jullie toen aan het werk gezien in Storing. In, uh, in de Templierstraat Helpt het dat je als je daar ook uh, zeg maar bezig bent. In, uh, in, in dat soort uh, Ten alle tijden. Ja, hutten, om het maar zo te zeggen. Ten alle tijden ja. Ieder optreden is weer groeien naar, naar een volgende. En. Door, door uh, te kijken en te luisteren naar de, naar de feedback van de mensen ja. en de reacties. Ja. Ja, kom je er wel achter van wat werkt, wat werkt niet. Ja. En ja, dan, dan leer je wel te groeien in je performance. Ja, Over, en, ja, we gaan ja door. performance heb je toch wel nodig om, om daar een grandioos show voor neer te zetten. Om eventueel te kunnen winnen op zo'n wedstrijd. Ja. Uh, want daar uh, komt uh, echt wel meer bij kijken. Daar komt je zeker meer bij kijken. kijken ja. Ja. Uh, want, want ik, uh, ik, ik, ik zit uh, jullie wel eens uh, vaak uh, te plagen van... Ja, kom eens met dat materiaal. Maar uh, dat is omdat jullie zelf uh, gewoon uh, nog niet tevreden zijn over... Nee. Het materiaal, hoe het eigenlijk moet, moet klinken. Wat ik nu heb, is slechts de ruwe versie. Dus, dat, is het, ja, ja, dat, dat, dat, dat is toch wel het stukje perfectionisme wat we denk ik allemaal wel hebben. Ja. We, we zijn niet gauw tevreden. En ja. we leggen de lat ook iedere repetitie of iedere optreden weer hoger. Ja. Om toch... Te blijven groeien en niet ja. stil te staan ja. uh, ik, ik, ik zou eventjes uh, graag weer even wat aan Arianna willen Tuurlijk. vragen, want uh, ik, kan me, ik kan me herinneren, we hadden nog eens een keer een telefoongesprek of, of iets uh, mailverkeer over, over het een en ander over dat st stukje, hè, de latten hoog leggen uh, mm -hmm. toen hadden jullie een producer uh, in, uh, in de arm Oh, dat, dat, ja. dat is inderdaad helemaal het begin dat is een geweest. Hele, Ja, is een lange tijd uh, terug. Ja, zo lang zit jij al achter ons aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja omdat, eh, omdat jullie op een gegeven moment Jullie doken op als Riders Rain. Nee, ja, dan ga ik er natuurlijk ook meteen uh, ja, achter he? zitten. Dus, ja. uh, dat was Jason Filtenborg nee. Jonas Jonas Viltenborg. Ja. Ja. Uh, de Moet degene... je eigenlijk bij Gijs zijn, inderdaad. Ja. Ja, ja. Toch ga uh, Gijs naar nou, uh, <laughs> Dan ga ik even weer ja, terug naar grijs. Goeie vriend van me, ja. goede collega-drummer uh, ja. uit. uit. De oude doos. Ja. <laughs> hij ja. is ook de oude drummer van, van Beef, van Relax. Ja. Uh, zijn... Hij heeft dus ook de plaat geproduceerd in zijn studio, de laatste plaat van Beef. Ja. Nou, hem heb ik op een gegeven moment gebeld. Uh, wat vind je ervan? Dat was denk ik twee jaar geleden al. Ja. Wat vind je ervan om, uh, om voor ons een mooie demo te maken? Wat meteen eventueel ook radio technisch goed meteen ja, gedraaid bedoel, kan worden. Ja. Voor bijvoorbeeld Airplay of dat soort dingen. Voor mij. Ja. Ja. ja Allemaal voor Jaap Koper ja. Ja. <laughs> En uh, Nou ja, daar zag hij wel wat in Toen heeft hij wat, uh, wat opnames gehoord van de repetitieruimte Ja, toen vonden we het eigenlijk Om zo'n jongen te benaderen Moet je al dusdanig goed werk op de plank hebben Wil je in één keer Dat kunnen opnemen bij hem Want je, ja. je zo'n kans krijg je niet vaak nee. En uh, ja, dan, dan wil je die kans niet verschieten Nee dat, dat je gewoon met je slechte werk daar komt. Terwijl je volgende werk al stukken beter kan zijn. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk de, de knoop doorgehakt van: nou, Janus, we gaan keihard uh, werken aan nieuwe nummers en betere tracks. Ja. En als we echt wat hebben, dan zullen we wel een soort pre-recording naar je opsturen van ja. idee. En als je het dan te gek vindt. Uh, ja, want de eerste keer moet je er nog even bij zeggen. Toen hadden we het laten horen. En dat was echt nog best wel in een pril stadium. En toen was hij meteen ook van oké, okay, ja, er moet echt nog wat aan gebeuren. Wil het, ja, ja, ja. Wil het ja. echt wat zijn. Weet ja. wel? Dus toen uh, zijn we echt hard eraan gegaan. Ja, uh, wat kan een producer uh, betekenen uh, voor jullie muziek? Nou, vooral de sound. Ja. Zoals, zoals echt standaard opmerking is, vind je eigen sound hè, als band. Ja. We hebben wel op zich wel de nummers die wij hebben, die zijn poppy, maar ook wel. Echt, Rider's Rain. Ja. Maar toch moet je dan ook nog een soort sound hebben waaraan mensen meteen horen: hé, dat is Rider's Rain. Die ja, een, een soort herkenning hebben. eigenlijk in. precies. En dat ja. zouden wij niet zo goed kunnen zeggen nu, wat we, wat we dan willen. Ja. Dus daar kunnen we een producer heel goed voor benaderen om te vragen wat hij van ons nou echt, wat hij aan ons ja. nou typisch zou kunnen maken. Zeg maar. ja, ja, waarmee je het onderscheid ja, kan precies. maken ten opzichte van uh, allerlei andere. Alles, alles verder. Ja, ja, ja, duidelijk. Uh, ja, want dat repeteren wat Gij zegt, hè, de, de, daar zit dan ook uh, een uh, uitdaging in. Uh, hoe gaat zo'n repetitie uh, bij jullie uh, op, een, uh, op een avond? Is dat uh, ja, zo toevallig zo'n avond als deze, ja, avond, dat dat dat jullie de donderdagavond? Ja, dat is toevallig de donderdagavond inderdaad, dat klopt. Ja, wat doen ja. jullie dan hier eigenlijk? Ga dan repeteren. <laughs> <laughs> nee, flauw hoor, <laughs> flauw. <laughs> flauw. Uh, nee. Nou, wat doen we op een repetitieavond? We beginnen meestal een uurtje vanaf zeven. Ja. Dan gaan we eerst gewoon even lekker kort inspelen Even lekker warm spelen En dan uh, meestal beginnen we met de set Gewoon ja. even doorspelen ja. Kritisch kijken wat, wat ging er niet goed Wat ging er wel goed ja. En het gaat nu allemaal steeds beter Natuurlijk Dus we hoeven veel minder lang stil te staan Bij de nummers die we al hebben ja. En uh, vorige week zijn we dan toevallig Met een nieuw nummer begonnen oh. Toen uh, hebben we zowar een keer met elkaar gejammed. Eigenlijk was het altijd tot nu toe altijd, dat ik een nummer meenam. En jongens, dit is mijn nieuwe nummer en laten we er wat van gaan maken. Jij bent degene die de nummers aanreikt? Ja, normaal gesproken wel. Ja? Alleen afgelopen donderdag hebben we dus uh, voor het eerst een keer gejammed. En dat we ook echt niet Ik vind het zo leuk dat jij de <laughs> nummers schrijft. En dan moeten die hanen dat allemaal. Ja, ja de mannen die, die, hanen, die, die doen die, dan die dan moeten wat dat doen, dus. ja, valt dat, uh, Louis, jij hebt, uh, je hebt toevallig de microfoon. Valt dat mee of valt dat tegen? Nee, het valt eigenlijk wel mee ja? op zich. Ja. <laughs> op zich, ja, op ja. zich. Ja, ik, ik zie Kijk, ik je te... zit heel gevaarlijk naast Ariane, hè? Want, ja, uh, <laughs> je moet uitkijken met wat je zegt. Nee, ja. maar. Uh, ja. Ja, ja, nee, het kan zo zijn dat iemand wat aanreikt en dat jullie dan verder het, het nummer verder uitwerken. Ja, dat <laughs> zo Kijk, op die manier. Het, het, meestal gaat het inderdaad wel samen. Ja. Dus uh, zij heeft wel het idee. Zij ja. weet wel precies van. Nou, het zou zo en zo moeten klinken. Ja. Maar dat gaat wel altijd uiteindelijk eigenlijk in samenspraak met de hele band. We ja. proberen wel dingen uit. Ja. Uh, het is niet van nou één ding en afgelopen. Maar we proberen het wel een beetje allemaal dingen uit te, te proberen in het nummer eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Van, wat werkt, wat werkt niet, ja. of wat zou kunnen werken. Nou, dat leggen we weer later op de plank. En dat ja. pakken we in een later stadium weer uh, eruit. Ja. Ja. Uh, Jop, uh, uh, uh, is er dan ook nog? Uh, zijn er ook nog mensen die denk ik ook op een gegeven moment iets creatiefs bedenken? Dit hebben we nog niet. Waarom hebben we dat nog niet eerder bedacht? Uh, wie, wie, wie, wie is dat uh, normaal gesproken? Die, uh, die in, in dan op het een gegeven moment zelf? zo in één keer met een ideetje komt. Uh, van, uh, van, uh, om er weer een extra schoen aan te geven. Ben jij dat of is dat uh, Vincent uh, bijvoorbeeld? Ik weet het niet. Goh, moet ik even nadenken hoor. Ja. Nou, Gijs je wel een beetje van de creatieve drumdingetjes de, de, af en toe. De, ja, ja, ja, ja, ja, die ja, kan ja, ja. wel eens een beetje, een beetje wat dingen erbij versieren. Ja. <laughs> maar um, even denken. Ehm... Ja. Ja. Uh, ja, wie verzint er nou wel eens wat bij? Ja, dat doen we allemaal wel eens een beetje. Maar ik moet zeggen, ja, die, die componeert die nummers ook best wel, ja. best, wel best wel heel strak eigenlijk. Ja? Dat wil niet zeggen dat, dat we dat we al leidzaam volgen wat zij zegt, maar nou ja, het, het zit, zit wel. Uh, ja, de, de, de, het staat zo drie kwart op de planken. En dat ja. is gewoon wel heel. Uh, dat is ook wel heel goed. Nou ja, het staat. Het, het, het wordt eerst in de stijgers gezet en vervolgens. Ja, het, het, staat, zeker, het staat zeker wel in de stijgers. Ja, als we een nieuw nummer uh, van, uh, van Ariane. Ja krijgen, zeggen we, nou, aangereikt, dat klinkt ook weer zo alsof we het met de post binnenkrijgen, maar als we, we wat nieuws... Zie uh, wat dat weet me, je, met de post binnenkrijgen... Nee, maar uh... dat staat wel, dan staat het wel staat het in een hele grote ja. lijn. Dan staat het echt maar wel heel, uh, heel goed uitgezet al. Ja. En natuurlijk is er wel ruimte voor, voor elkaar en, uh, en doen we de dingen bij. Ja, maar uh, uh, uh, dat, dat, dat is wel heel goed en dat is denk ik ook wel een hele sterke kracht uh, die we in huis hebben. Lopen die discussies wel eens een beetje op, uh, Vincent? Of... Uh... <laughs> Nou, natuurlijk heb je wel eens ideeën en, ja. en dan heb je jouw idee. denk je van ja, dit is het gewoon helemaal. Ah, ja. en, dan, en dan hebben we de andere vieren dan zoiets van, nou, nee, dit, nee, nee, volgens mij moeten we het toch anders doen. En dan ja, we hebben we meestal de laptop mee in de, in de oefenruimte en dan nemen we ook dingen op. Ja. Dus dan kan je het ook weer terugluisteren. Dus we, we luisteren ook wel kritisch naar wat we in de oefenruimte doen. En dat, dat maakt ook wel makkelijk, omdat je dan, omdat je juist terugluistert, kan je kijken van nou, werkt dit nou wel of werkt dit nou niet? En soms kom je dan in dat achter, man, je loopt gewoon onzin uit te kramen. <laughs> en ik, iedereen heeft af en toe van, nou ja, voor mij kunnen we beter dit doen of kunnen we beter dat doen. Maar uiteindelijk komen we er wel uit. En dat is denk ik ook de kracht van onze band. Ja. Dat we gewoon, ook gewoon in die samenspraak en juist in dat contact met elkaar, er toch altijd wel uitkomen. Mm -hmm. En gewoon goede nummers neerzetten. Is, is more, er zit toch een kleine vingerwijzing in one more. <laughs> ja, leuk, hè? Ja, ik, uh, <laughs> maar ik bedoel, uh, Moor, zit, zit het daar ook een beetje in uh, van uh, wat jij nu net uh, zegt? Van hoe jullie zo'n nummer ook uitwerken? Of... Uh... Ja, ja ik, ik, ik kijk naar jou of ik... Eh, ja, ja ik is een Ik zit even die, te denken. Ja, Hoe is de is de Volgens mij heb ik Moor heel snel even een keer voorgespeeld. Ja. Het was namelijk een heel simpel nummer. Ik had het ook wat, echt een tien minuten geschreven. Dan? Wat speel jij dan? Precies? Uh, piano, uh, lichtelijk. Ah, <laughs> niet echt. Ja, ja. <laughs> ik schrijf achter de piano in ja. ieder geval. En uh, nee, Moor, dat was heel snel ontstaan. En dat is ook eigenlijk net zo snel als dat het bij mij ontstaan is. is het in de, in de oefenruimte eigenlijk tot stand gekomen. Okay, ja. Het was ook... Ja, je gaat het straks horen. Het ja. was... Het was uh, vrij simpel wat er mee moest gebeuren. Het, was, het nummer stond op zich al, weet je ja. wel? En dan laat het één keer horen en iedereen speelt meteen mee. En nou, je hebt het nummer. Ja, iedereen heeft wel zijn eigen invulling aan, wat, aan het idee van Ariane. Maar ja. uiteindelijk... Ja. ja, het is zoiets als uh, een, uh, een schilder die bijvoorbeeld een, uh, een interpretatie uh, ergens Zoiets? Ja, ja, ja okay. inderdaad. Nou, we gaan eens even luisteren naar uh, het, uh, het verhaal uh, zoals we hier uh, zitten. Want ja... Uh, Koper, waar blijft dat dan, uh, die muziek van Riders Ray. Right? Nou, hier dus, hier is dus More. 2, 3, 4 You got everything you need still you come for more ...uit Donate Kramers, Marnix, uh, Dorrestein en Chris Kok. En die laatste, Chris Kok, die was uh, van de week uh, met Wooden Saints... Uh, ...te gast bij uh, de Wereld Draait Door van uh, Matthijs van Nieuwkerk. En dan zat hij uh, uh, gewoon te spelen op zijn, uh, op zijn toetsen, toetsenbordje, hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik had hem wel zien zitten. Hij zei uh, op die avond dat hij op moest treden, zei hij van... nou. Uh, het kan zijn dat ik er vanavond niet ben, want ik ben op televisie. Zo, uh, zo bracht hij het. Dus uh, Chris uh, is uh, samen dus met, uh, met deze twee mensen uh, übrig uh, begonnen. Het is dus een beetje de experim experimentele kant van uh, de popmuziek. Dat is ook wel duidelijk uh, te horen, want uh, ze bedenken het, uh, waar je bij staat. En uh, we hebben het genoeg uh, gehad dat we ze hier ook uh, bij ons in de studio hebben gehad. In uh, Alternative FM. Het uh, was in... December geloof ik, november, december, die kant uit. Uh, goed, uh, nog, uh, nog steeds uh, de vrienden van Riders Rain in uh, de studio. Ik werd net uh, even toegesproken zo van, dat ga je toch niet draaien? Nee, zal ik uh, zal het niet doen hoor. Ik zal het niet doen. Hoor. Uh, want uh, ik had begrepen dat die uh, nummers een beetje gedateerd waren, toch? Of, uh... Ja, je had het over uh, The Unknown. The Unknown? Ja, dat is echt helemaal vanuit het begin. Ja, toen, toen hadden we echt nog niet ons eigen uh, ding gevonden, zeg maar. Ah, ah, toen waren we nog ontzettend aan het experimenteren. Ah, ja. En uh, ja, The Unknown is er echt een goed voorbeeld van. Dat, is, dat past helemaal niet bij ons eigenlijk. Uh, dus om het even op zijn plat hoogte te zeggen, Ruk. <laughs> nou ja, oh, het nummer op zich is niet RUK, maar het past niet bij Riders Reign. Oké. Oké. Hoezo? Uh, ik, ik, ik kijk dan meteen weer achter nou, die uh, beeldscherm richting Gijs. beetje radio-heetachtig. Ja, een beetje radio-heetachtig? Radio ja. En dat dekt de lading van Riders Reign niet, uh, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik vond het nummer wel op zich, ja, helemaal uh, gek. Ja, overlading en, en, en een nummer RUK. Dat, dat, dat, dat vind ik ook zo'n een ongelukkig gekozen samenstelling ja. van het een en ander. Dus, uh, maar goed, maakt niet uit. Uh, maar ja, het begin is natuurlijk. Uh, dan ben je gewoon bezig om, uh, om te verkennen van welke ja. muzikale richting uh, ga ja, je dan op. Klopt. Dan hadden we en is op dat, dat... moment ja? hadden we ook nog een andere toetsenist en een andere bassist toen dit nummer uh, ja, eigenlijk van de plank afrolde. Ja. En uh, ja, de, de bassist was wat dat er gaat uh, heel e experimenteel en uh, ja, toch wel echt een virtuos. Ja. Dus die kwam wel soms met baslikjes dat je denkt van zo, het is, het is best wel gaaf, ja. maar eigenlijk veel te veel. Ja. Veel te moeilijk niet te begrijpen voor het publiek. Nee. Nou, een toetsenist die, uh, ja die was altijd nog ook zoekend ja. naar zijn eigen sounds Z naar de sound van ja. de band. Zijn uh, deze twee heren, dus Louis en uh, Job, uh, dan uh, zeg maar de opvolgers van uh, de eerdere samenstelling van Riders Ray? Ja, klopt. Ja. ja. Dit is wel de tweede samenstelling. ja, ja, ja. ja Oké, okay. ja. uh, ik, zie, zie, ik zie die jongens wel zo kijken van... Uh, ja, uh, in. <laughs> ja, ja. ja. Uh, uh. Maar, maar uh, wat, wat, uh, heeft dat uh, gewoon uh, de reden van... Uh, het moet meer recht toe, recht aan uh, zijn? Uh, nee, nee, nee dat, dat niet. Uh, de bassist, die kreeg een... Uh, dat was Mark Aarts die kreeg een mooie... Uh, ...mooi deal toen toegezegd, dacht hij. Ja. Ja, uiteindelijk kwam hij daar ook op terug, maar... ...ja, ja dat, dat was zijn pakje ja, maar hij dacht echt gewoon... ...te kunnen gaan leven van de muziek. Dus die ging naar een andere band toe, ja. die nam afscheid. En de toetsenist, die ging eigenlijk een half jaar reizen... En toen kwam hij terug en toen wilde ik. Ja, nou ja, opgegeten door een haai <laughs> of zo. Echt. Uh... Eh, een backpack vakantie Echt, in Australië of zo geweest. ik heb nooit meer wat vernomen. Zou het waterkrokodil in de achtertuin <laughs> van mijn zwager leggen? Uh, zo. ja. dus dat zou zomaar kunnen, denk ik. Nee, maar uh, eigenlijk uh, kwam het zo van, nou ja, uh, hij. Ja, hij, hij wist ook nog niet helemaal naar wat voor muzieksound hij heen wilde. Maar hij was toch meer een singer-songwriter-toetsenist. Nou, mm -hmm. meer alternatief zou ik willen zeggen. alternatief ja. ook. Ja. ja, hij zat toch wat meer ook op, een, op een John Mayer-level en dat soort dingen. Maar dan uitzoeken naar iets dat je denkt van, wow, dat kan gaan spelen. Ja, ja. Yeah. En uh, eigenlijk toen, toen de toetsenist uh, Jorin, de vorige toetsenist, op vakantie ging voor een half jaar... En ging rondreizen. Toen hadden wij Louis al voor de vervangende optredens. Ja. Die heeft ook bij Storing volgens mij ja, gespeeld. Ja, ja zie je, Dat dacht ik al. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat weet ik nog. Dat was mijn uh, debuut. In, uh, ja, want, ja, want je stond ook echt uh, zo van... Uh, het was ook afgelopen en je denkt zo, ik heb het, uh, ik heb het wel overleefd. Uh. <laughs> ja, ja maar, maar die vuurdoop was gewoon wel heel erg goed uh, geweest. Daar herinner ik me nog ja. wel het een en ander ja. van. Ja. ja, want ik was even kijken. Het nou, is dus, ja, dus rond deze tijd. Ja. Uh, zijn We begonnen met uh, repeteren. Ariana had me benaderd. Ja en uh, nou ja, het leek me leuk, uh, ook een uitdaging, want ja. Uh, nou ja, God, ik uh, speel toch vooral veel coverbandjes uh, of bandjes waar uh, toch uh, muziek van een andere artiest werd gespeeld, mm -hmm. en uh, nou ja, goed om uh, mee te doen in een eigen werkbandje, dat was toch voor mij destijds en nog steeds een uh, uitdaging, ja. want ja, je Probeert, uh, want Normaal heb je je partijtjes, heb je helemaal uitgekoud en wel. Ja. Hè, en, ja, ja. En, uh, en nu moet je toch echt vanuit je eigen kracht moet je een partij uh, bedenken, hè, die interessant is, maar. En ook natuurlijk uh, zo, vet is zo, dat, vet, dus. zo vet is dat het publiek het ook vet vindt. Ja. Ja. En dat ja. de toetsenist hem over twintig jaar een andere toetsenist hem wil coveren. Ja, ja. ja. ja. ja. ja want dat, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, ja. denk ik. Uh, maar uh, het, het, het, dan maalt het natuurlijk wel van hoe je het dan op een gegeven moment wil ingaan vullen. Want uh, je wordt wel door die, uh, door die gasten om je heen, word je dan natuurlijk wel op, uh, op uitgedaagd, denk ik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En uh, uh, legt het ook voor jou uh, ook een beetje de lat uh, steeds hoger? Van, uh, van, en hou je daar ook van? Dat je steeds daarin verder... Uh... Ja, ja ik, uh, ik probeer wel voor mezelf altijd wel weer een uitdaging uh, uh, te vinden. Ja. Het, het, uh, tuurlijk, op een gegeven moment heb je een bepaald niveau bereikt. Mm -hmm. En dan ga je weer uh, bedenken van, nou, hoe kan je nog, uh, die lat nog hoger uh, leggen? Hoe, hoe, kan je, uh, hoe ver kun je nog gaan eigenlijk? Mm -hmm. ja. ja. Nou ja, goed. In dat, dat, in dat verband zit je in een aangename gezelschap, denk ik zo. Ja, ja. Die buurman naast je, dat lijkt me dan toch wel een, een geimponum... als ik het zo ja, net nee, hoor over... Uh, he, hij zegt, de hij zegt de zo denk. van, als je dus een toetsenpartij speelt... dat er daarna nog iemand komt die jouw werk gaat lopen kofferen. Dat, uh, dat wil je nou, als ieder bent uh, toch wel? Ja, ja. ja, dat zou het weer zijn. Ja. Ja. Nou ja, misschien met Moor hebben jullie daar misschien wel een stap mee gezet. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, het, het klinkt wel uh, uh, uh, een beetje zoals jullie zouden moeten zijn, denk ik. Ja, het, ja. Uh, dat was eigenlijk ook... Tenminste, voor voel ik het dan. Het ja. is toch wel echt het nummer uh, wat een stap heeft gezet in de sound die wij willen ja. bereiken als ja. band. Ja? Dat is wel echt... Uh, ja, het is echt het is echt uh, gekomen eigenlijk ja. ontstaan een aalpa, het is echt ontstaan ja. Ja, het, uh, ja, het viel wel op zijn plek Ja. ja, ja. ja. De, de, de, de muntjes vallen dan de instrumenten ja, ja. die op dat moment die partij speelde in dat nummer ja. in die samenstelling toen dachten we van hé hey. ja. Maar dit gaat denk ik wel werken. En nu merk je ook dus als je een optreden hebt. Ja. Bij, bij dit soort nummers. Dat, ja. dat daar wordt op gesprongen, op gedanst, op gek gedaan. En ja. uh, daar, daar komen de leukste reacties van. Ja, uh, maar jullie willen nadrukkelijk geen feestband uh, zijn denk ik. Nee, ik nee, nee. hebben wel een feestje gebouwd. Maar er moet wel ah, een, okay, moet yeah, wel een hoor, dak uh, afgespeeld worden. Yeah. Ja, ja. ja, ik ja. moet zeggen, we zijn natuurlijk wel, we willen wel echt een serieus genomen worden als band. Ja, ja, dat we maar. hebben laatst een Hilarisch feestje gehad ja. bij Jobs een bedrijf. Oh, um, God. Een bedrijfsfeestje. Ja. Iedereen ging verkleed, helemaal los. En daar hebben we echt een feestje gebouwd. En toen was het. je voelde je bijna een koffer bent. Ja. Want iedereen stond inderdaad lekker mee te doen en zo. En je stond zelf ook helemaal. Dus dat is echt superleuk. Dat is ja. heel erg leuk ervaren. Ja. En ze waren ook verbaasd dat we eigenlijk geen kofferband waren. Dus dat is dan wel een mooi compliment. Weet je wel Ja, nou, ik zie, ik zie, ik zie de complimenterende foto's inmiddels, inmiddels nu voor me. Het is uh, niet te geloven. Uh, wil je er zo bij gaan lopen, Vincent? <lacht> ik, ik vind het best hoor, als je, uh, wat, wat, wat, wat, wat maar, uh, ja, dat er gaat. Maar ja, volgens mij is dat, uh, ben jij dat job ja. uh, met die... Uh, met uh, dat, uh, ja, nee, nee, dat nee, dat is uh, Louis. Louis en uh, Vincent. Okay. Ik blij dat je mijn ja, foto nou. niet hebt gehoord. Was dat zo erg dan? Ja, het was heel grappig. Uh, het was op een uh, bedrijfsfeest van Job. En waar gevraagd. Het was iets van, ja, moeten we dat nou doen? Een bedrijfsfeest? We doen eigenlijk nooit dat soort feesten. Ja, ja, ja weet je. Je hebt toch zoiets van, uh, dan staat iedereen alleen maar te hoeren en uh, bier te zuipen. Ja. En uh, nou, ja, ik kwam daaraan. En ja, Job werkt bij een architectenbureau. Dus ik dacht, ja, we moeten wel een beetje netjes. Dus ik had, uh, nou, net overhempje had ik aangedaan, uh, net jassie, uh, et cetera, et cetera. Ik was alleen maar net toen vergeten. Ik dacht van, shit, hey, ik heb nu, uh, loop ik op m'n klompen. <lacht> Dus ik kom eraan en het bleek dat ze gewoon een hele verkleed, uh, ja, verkleed waren. Nou, ze hadden een hele verkleedkast al ze opengetrokken. Ge, open en ja. uh, wij moesten dus ook verkleed. Nou ja, dus een van die foto's, uh, die zie je nu dus. Uh, duidelijk, duidelijk verhaal. Uh, ik, ik ga eens even kijken of ik, nog, uh, of ik nog iets uh, kan vinden voor een uh, minuut. Ik ben bang, ben bang voor niet. Hoewel, uh, staat hij? Ja, ja, ja, het gaat nog lukken ook. Uh, deze eruit, die even aanzetten. Uh, tot aan het uh, nieuws van 9 uur. Ga we met 10,000 lovers. 10,000 lovers she has in her hand, but she throws them all away. 10,000 lovers wanna be her man, that she don't know what to say. Cause she knows that she could have...